Uur. Dit is Maud Schreurs met het NWS journaal Staatssecretaris Van Rijn maakt morgen de namen bekend van verpleeghuizen die slecht functioneren. De Tweede Kamer had daarom gevraagd. Vanochtend bleek dat tientallen instellingen volgens een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder de maat presteren. Bij 38 instellingen is de zorg niet goed genoeg. Bij nog eens 11 is de veiligheid van de bewoners in het gedrang. Mochten de Britten terugkomen van de brexit, dan mogen ze wat eurocommissaris Frans Timmermans betreft in de Europese Unie blijven. Hij denkt dat ze zullen vasthouden aan hun besluit, maar als ze het anders gaan zien, moeten we de Britten met open armen ontvangen, zei Timmermans tegen de NOS. In Groot-Brittannië zijn zes mannen uit het land veroordeeld voor drugsmogel met Nederlandse nepambulances. Ze kregen elf tot twintig jaar cel. De drugs werden in de nepambulances in de geheime vakjes gestopt. De smokkelaars gingen verkleed als ambulancebroeders met de wagens via de ferry van Hoek van Holland naar Engeland. In de ambulances lagen ook nep-patiënten. Eerder werden al drie Nederlanders veroordeeld in deze zaak. Bij een explosie in Medina in Saoedi-Arabië zijn zeker drie doden gevallen. Het zouden de aanslagpleger en twee beveiligers zijn. De ontploffing was bij de moskee van de profeet, een van de belangrijkste heiligdommen in het land. Eerder vandaag waren er ook al explosies in Katif en Jeddah, ook in Saoedi-Arabië. Daarbij raakten twee mensen gewond. In Eindhoven is een kraan omgevallen. Niemand raakte gewond, wel als er veel schade. Zo ligt een auto in puin en zijn meerdere daken kapot. De tien meter hoge kraan werd gebruikt bij de renovatie van woningen, meldt Omro-Brabant. Toen de bestuurder de kraan in wilde klappen ging het mis. Het gevaar kantelde en kwam terecht op huizen en auto's. Het weer vannacht overal zo goed als droog. Morgen wolken, maar ook wat zon. Het wordt ongeveer 19 graden. In de middag kan landinwaarts een bui vallen. Na morgen droger met in het weekend zomerse temperaturen. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Ja, welkom bij Tweede Uur CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we draaien filmmuziek... op klassiek country-western zelfs. Ja, Tweede Uur op de rol. American Gigolo, De film Just as Gigolo, a Little Little A Secret Life of Pets. The Nice Guys. Robin Hood. Nou, nah, dat wordt weer mooi... We beginnen natuurlijk met een grote hit uit de film. En dat is deze keer Blondie. Call Me uit de film American Gigolo. Die goede oude blondie, call me, American Gigolo. En dat, dat deed me denken aan de film Just a Gigolo. En daar speelde David Bowie een rol in. En een revolutionary song doe ik uit die film. Ik doe nog een paar, want het is gewoon mooie muziek. Just a Gigolo. Een oude film, maar toch wel een bijzondere soundtrack. Ja, David Bowie in de film Just a Gigolo. en Dat is een van zijn uh, mindere films. Dat film heeft slecht uh, pers gekregen. Uh, Bowie heeft natuurlijk ook gespeeld in de films. The Man Who Fell to Earth. Merry Christmas, Mr. Lawrence. En uh, nog veel meer. Kwam je beter vanaf? Deze niet. Maar ik vind de muziek uh, toch wel aardig. Vandaar ik nog een paar nummers uitdraaien. Uit uh, Just a Gigolo. Eens even kijken wat we nog meer op de rol hebben staan van, de, uh, van deze film. Uh, deze is ook aardig. The een Transfer transfer. Soundtrack, Just a Kiegelof. Film 1978. Een dubieuze film, maar wel met een aardige soundtrack. Onder andere dit nummer van de Pasadena Roof Orchestra Salome May. Ja, dat is toch grappig. persoon in Roof Orchestra. Ja, zo kom je toch eens uh, oude bekende tegen, zou ik maar zeggen. Ik had uh, vandaag twee films op de rol gezet... waarvan uh, ja, het verhaal niet meer uitsterk is, maar de soundtrack uh, nog wel... En dat is uh, een film van, uh, een, uh, de muziek is gemaakt van uh, uh, Little Romance, heet de film. En de muziek is, uh, even kijken, van uh, George de la Rue. En dat is een uh, bijzondere soundtrack. Ik dacht dat hij in 1979 was. En dit is de titelmuziek van die film. Ja, mooie melodie en uh, muziek waar je vrolijk van wordt. Ja, deze uh, bijzondere soundtrack doe ik er nog een. George Larue, uh, Julius Edmonton Santorin. Muziek uit de oude doos zou ik maar zeggen. 1979, A Little Romance. Maar niet, uh, een, een, best wel aardig. Ja, ik uh, heb genoten, al zeg ik het zelf, van de filmmuziek van een film... die uh, volgens mij nog niet eens uit is in Nederland. Die komt, dacht ik, vanaf 3 augustus in de bioscoop. The Secret Life of Pets heet die film. Animatiefilm, Amerikaans. En daar is muziek van gecomponeerd door uh, Alexander Despla... En dan gaan we gewoon wat zij draaien... want het is eigenlijk hele fraaie muziek. Uh, even kijken. Meet the Pets... Ja, ik vind het zelf een hele leuke staantrek. het verhaal. Max woont in een appartementcomplex in Manhattan. Zijn leven als favoriet huisdier komt echter op zijn kop te staan... als zijn eigenaar een bastaard genaamd Duke mee naar huis neemt. Als blijkt dat het schattige witte konijntje Snowball... een leger van verlaten huisdieren bijeenbrengt om wraak te nemen... op de alle gelukkige huisdieren, moeten ze hun Russisch even opzij zetten. Muziek, Alexander Despla. Nou, omdat het zo'n leuke staantrek is, draai ik gewoon nog op haar. Uh, you have an owner... De nieuwste soundtrack zou ik bijna zeggen. Van uh, Alexander Despla. The Secret Life of the Pets. En ik doe nog één. Good Morning Max. Soundtrack. Uh, eens even kijken wat ik nog meer heb staan vandaag wat uh, grappig is en de moeite waard. Uh, the Nice Guys, dat is ook een nieuwe film Uit 2016. Uh, dat is uh, Cars that drive themselves. Oh, die waren nog in het nieuws van de weken, dat ze het toch ongelukkig veroorzaakten. De car uit uh, the Nice Guys. 2016, uh, Comedy Misdaad, geregisseerd door Shane Black, Ro Russell Crowe, Ryan Gosling en Matt Bomer. draait momenteel de bioscopen. Los Angeles, de jaren zeventig. Holland March is een eigenzinnige en vertroebelde privédetective, die onverwacht samenwerking met het ingehuurde werkpaard Jackson Haley aangaat. Samen trachten ze de verdwijning van een meisje lossen, die al snel in verband wordt gebracht met de dood van een pornoster. En ze dichter bij de waarheid komen... merken ze dat er een grote samenswering gaande is. Uh, P.A. Live uit dezelfde soundtrack... En deze zit er ook in, een veel melodietje bekend uit de klassieke muziek The Flight of the Bumblebee. Filmmuziek. Oude, oude films, nieuwe films. Het is een relatief nieuwe film. Draait gewoon nog in de bioscoop. Wat ook in de bioscoop draait, is een film waar ik een poos geleden al muziek uitgedraaid heb. Dat is de film Race. Muziek gecomponeerd door Rachel Portman. En dat gaat volgens mij over Jesse James, die meedoet aan de Olympische Spelen uh, in de tijd van de Nazi's. De uh, Race Opening Titles. Sounds like De recensies over deze film zijn heel wisselend. Er zijn erbij die vinden het een geweldig film. En er zijn erbij die vinden het niet zo mooi. Dus ik zou zeggen. Ga zelf kijken. En bekijk zelf wat je ervan vindt. Uh, eens even kijken. We hebben nog meer nieuwe films natuurlijk staan. We hebben natuurlijk Finding Dory staan. Thomas Newman. One year later. Uit de film Finding Dory. komt er ook uit. Almost Home. Aanstaande woensdag, 6 juli, is er ook weer een film televisie die ook wel de moeite waard is. Die film heet Something to Talk About. Een aardige zedeschets waarin Grace, haar echtgenoot Eddie... betrapt op overspel in een roddelziek stadje... in het zuiden van de Verenigde Staten. Haar zus had het te zien aankomen. Haar vermogende vader wil voornamelijk de vuile was binnenhouden. Haar moeder ontdekt dat haar man weinig verschilt van zijn schoonzoon. De mannen komen er niet altijd goed af. En uh, de muziek is van Hans Zimmer en Graham Prescott. The Kings of the Carolina. Ja, deze film speelt in de uh, zuidelijke staat van de Verenigde Staten. In de Carolinas dus. meer films in de Zuidelijke Staten zich afspelen. Onder andere de film Straw Dogs. En die is aanstaande donderdag 7 juli om half 11 op RTL 7. Het is, niet, het, is niet, het is de uitfilm van 2011. Een remake naar de film van Sam Peck and Puff uit 1971. Deze is ook wel aardig. Ik draai er wat muziek uit. In deze film is de muziek van Larry Croupe, De titelmuziek. een overbodige remake van Sam Peckinpahs gelijknamige klassieker uit 1971, controversieel vanwege het excessieve geweld en de brute verkrachting, maar desalniettemin een uitstekende thriller. Een intellectueel en zijn vrouw verhuizen van Los Angeles naar het diepe zuiden. Uh, de regisseur Lurie verving desalniettemin het desul Engelse platteland van Cornwall in de oorspronkelijke film door het broeierige Mississippi, waar ze door de lokale bevolking bepaald niet met open armen worden ontvangen. De onderhoudse spanning en het originele ontbreekt. Maar wat recht toe aan actie betreft is deze versie beter dan de eerste. Southern Daddies. Er zijn deze week ook weer talloze films op televisie. Ik noem het, er lichter een paar uit. Falling Down. Ik zal eerst even de muziek draaien en dan zal ik er iets over vertellen. De muziek is van uh, Falling Down van James Newton Howard. The 110 Freeway. Ja, deze film is aanstaande donderdag op televisie. Uh, Falling Down heet hij en hij is om half negen op Veronica. Het is een film van Joel Schumacher met in de hoofdrollen Michael Douglas en Robert Duval en Barbara Hershey. Op een snikhete dag in Los Angeles zit William Foster zit zich in de file onderweg naar zijn werk op te vreten. Het verkeer zit muurvast. Hij laat zijn auto achter en gaat de voet verder de stad in. Onderweg wordt zijn woede verder gevoed. Als ze bij een eetentje geen ontbijt krijgt omdat het nu eenmaal lunchtijd is, barst de bom. Het is een fa fascinerende vertelling waarin we langzaam maar zeker ontdekken waarom William zo boos is. En waarom agent Prendergast hem moet stoppen. Het is een van de betere films van Schumacher. En de muziek is ook aardig, van James Newton Howard. Nou, dan kom ik aan een film toe die ook nog draait. Dat is een film Robin Hood. En daar is de muziek van Mark Streitenfeld. Destiny. Ook. En een bijzonder film. En dan gaan we eens even kijken wat we nog meer hebben kunnen draaien. Oh, ik zie dat het de hoogste tijd is. We zijn in het programma begonnen met SIA. En dat vind ik wel leuk om nog een nummer van haar te draaien: California Dreaming. Ik moet Cia afbreken, het is de hoogste tijd Ik draai die volgende week nog een keer, dat is mooi Je hebt geluisterd naar CFM Cinema Oude films, nieuwe films Films met bijzondere waarden Western muziek De nieuwste film van uh, Alexander S. Pla. Prachtige zaantrek Ik uh, hoop dat je het leuk vond Volgende week zijn we er weer Zelfde tijd zelfde zender En uh, ik hoop, wens je veel plezier bij het kijken van films en het luisteren van de muziek natuurlijk. En het weer wordt beter, geloof ik. Dus, we gaan goede tijden tegemoet. En voor nu zit ik er een punt af Bedankt. See you next week. Welterusten, sleep wel en morgen gezond weer op.